Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Feestende jongeren zorgen voor overlast in hotels. Kroegen zijn door corona dicht, thuis wonen ouders en hotels zijn nu een stuk goedkoper. En dus boeken steeds meer Amsterdamse jongeren hotelkamers om even een avondje los te gaan. En dat loopt regelmatig uit de hand, schrijft Parol. De politie zegt tegen de krant dat er zelfs portiers zijn mishandeld omdat ze bezoekers met lachgas niet binnenlieten. Voedselbanken zitten steeds vaker met lege schappen door minder donaties. Er is een tekort aan kaas, vlees en groenten. Veel restaurants doneren niks meer, want die zijn dicht vanwege de coronaregels. Supermarkten geven minder eten omdat ze verspilling tegengaan en hun producten met korting verkopen als de houdbaarheidsdatum nadert. Ook België heeft nu te maken met strengere coronaregels. Cafés en restaurants moeten een maand dicht. Verder geldt tussen middernacht en vijf uur ochtends een nachtklok... en is de verkoop van alcohol... Na 8 uur 's avonds verboden. En Belgen moeten opletten: een waarschuwing zit er niet meer in. Het is meteen een boete bij een overtreding. In de GGD-teststraten hebben ze geen moment rust. Het is hard werken om iedereen te testen. Een lunchroom deelde aan de GGD'ers in een teststraat in Almere-Stad American Pancakes uit. Nou, we doen dit eigenlijk omdat we net als alle horeca-ondernemers, maar wij ook als stichting, nu een vervelende periode doormaken. Natuurlijk door de nieuwe coronamaatregels. Maar wij wel altijd denken, nou, we willen juist in deze moeilijke tijden mensen bijstaan die, dus, uh, die het net even iets moeilijker hebben. En daarom willen we graag de mensen van de GGD een hart onder de riem steken. Omdat het vaak zo druk is in de teststraat wordt er kort gepauzeerd. ...en is een kant-en-klare lunch extra welkom. Het weer, er kan een buitje vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag ook wat zon en het wordt een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar wel vertraging op het spoor... Zo rijden tussen naar de Bussem en Bussem-Zuid... ...geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Mag het Zaterdag 24 oktober is het weer nacht van de nacht. Honderden bedrijven, gemeenten en instellingen doven dan de verlichting van kerktorens, monumenten, kantoren en reclamemasten. Er zijn ook evenementen in het donker, dus doe het licht uit tijdens de nacht van de nacht. Kijk op www.nachtvandenacht.nl.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 I'm gonna be the man who's working hard for you And when the money comes in for the work I do I'll pass almost every penny on to you When I come home, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who comes back home to you And if I broke, well I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's growing over you If I would worked five hundred 500 miles. We zijn aangeland in het tweede uur van het programma Goedemorgen Zandvoort. Het is inmiddels goedemiddag. En even wie krijgen we zometeen aan de telefoon. Allereerst de opvolger van dokter Scipio, u alle bekend. Daarna gaan we praten met David Molenburg, de burgemeester... over de nieuwe coronamaatregelen. En we sluiten dit programma af met Sjaak Balgenende... over de Zandvoortse boeken top 10... Uh, de opvolger van huisarts dokter Scipio is uh, onder andere de heer dokter E. van Banning. Een goedemiddag, uh, meneer van Banning. Ja, goedemiddag. Etienne van Banning? Dag. En uh, u bent nu officieel de opvolger van dokter Scipio. Zo is het, ja. Ik ben een van de twee opvolgers. Uh, we waren al een tijdje in de praktijk werkzaam om een beetje... Kennis te maken met elkaar en met Zandvoort en het werken daar. En dat is uh, succesvol gebleken. En sinds 1 juli hebben we de praktijk samen overgenomen. En uh, samen, dat betekent dat de andere, waren, uh, andere huisarts is mevrouw Klaver. Zo is het, ja. Heb ik mijn huiswerk goed gedaan? Jazeker, jazeker. Hoe bevalt ja, het in Zandvoort? Wat zegt u? Hoe bevalt het in Zandvoort? Ja, het bevalt goed. Het beviel al goed. Anders hadden we denk ik die, die, die stad niet gemaakt. We wonen in, uh, in Haarlem. Ja. Maakt dat maakt uh, dat het heerlijk is om, uh, om langs de zee richting uh, praktijk te fietsen. Ja. En, uh, nou, wat natuurlijk altijd belangrijk is, is dat er een match is tussen de mensen voor wie je je werk doet uh, en, en jezelf. En, uh, en dat klikt heel goed. Op uw website uh, staat dat u aanwezig bent alleen maar op de vrijdag. Maar ik neem aan dat dat niet meer bestaat. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat, is, uh, dat is nog oud. Ja. Ja, wat je hebt met zo'n overname is dat je echt wel heel veel dossiers moet overnemen. Ja. En uh, de, de, de hele wereld die weer, laten we zeggen, achter dat spreekuur zit. En uh, er gaat een nieuwe website komen. Uh, ook het Bordje website... in de Tuin, graag. Wat zegt u? Ook het Bordje in de Tuin. En waar... is... ook het Bordje in de ja. Tuin. Precies, daar wordt een logootje bij. En nou ja, al die dingen dat gaat komen. Dat zal dit jaar allemaal nog geëffectueerd worden. Geweldig. En dat is een beetje het sluitstuk, denk ik, want dan zijn we wel, uh, wel rond voor het deel achter de, achter de schermen. En dat deel wat je ziet voor de schermen, dat, gaat, dat gaan we ook aanpakken. Dat is waarschijnlijk in de, in de lente zal dat zijn. Okay. Om de praktijk weer eens, uh, weer eens op te frissen en uh, nou ja, naar de moderne tijd te brengen. Uw praktijk uh, is gevestigd voor de luisteraars op de Kroningenweg 34a. Zo is het. Voor de oude zandvoerders, dat was vroeger ook de praktijk van dokter Mol. Ja, en Bouwman, die zaten daar in die Klopt. praktijk. Klopt. Nou, ik begreep het, waren het twee, uh, twee huisartsen die naast elkaar woonden. Ja, en het midden was dan de praktijkgedeelte. Precies, die hebben de garages die daartussen lagen aan elkaar geschakeld... en, uh, en omgebouwd tot praktijk. Klopt. Helemaal. De oude doorgangen naar de huizen, die zitten er ook nog. Uh, intussen wonen daar geen huisartsen meer, maar staat de praktijk dan op zichzelf. Heel goed. Het heeft een drukke tijd op dit moment met uh, alle... Corona-patiënten en dergelijke. Zeker, ja. Zijn er veel corona-gevallen in Zandvoort? Uh, nou ja, zo, zoals de, uh, In dit geval loopt de overheid. Uh, die is daar natuurlijk ruim in zijn informatievoorziening. Dat uh, landelijk is het aantal besmettingen. dat is niemand ontgaan. is uh, behoorlijk weer toegenomen. Uh, en ook wel alarmerend toegenomen. Ook in Zandvoort is dat het geval. Het is natuurlijk wel zo dat per individuele huisarts als je dat omzet tegen het aantal huisartsen wat er is in het land... Uh, dat het altijd maar een paar gevallen zijn. Maar ook in Zandvoort uh, zijn er weer toenames... en dan zie je dat vooral nu in de, ja, de leeftijdsgroep zo tussen de 20 en de 45. Dus jong. Uh, uh, ja, dus juist in die groep is die verspreiding nu uh, fors. En, uh, uh, als u zegt uh, fors, over hoeveel jongelui praat ik dan? Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Uh, uh, 10, uh, 20, 30 Binnen Zandvoort bedoelt u? Ja Ja, ja ik denk dat het, dat het in dat soort getallen gaat Nou, dat is toch wel ja. en, en je hebt natuurlijk altijd een deel wat niet getest wordt En dan heb je ook nog de complicaties van die testen Dat soms wordt het te laat getest of wordt het te vroeg getest Dan kan iemand negatief blijken, maar dat toch te hebben uh, uh, Dus er, er zitten altijd, altijd wel allerlei mitsen en maren aan maar uh, dat het aantal toeneemt, dat is, uh, dat is duidelijk. En nou ja, we proberen onze maatregelen daar ook op te treffen. Ze en... komen niet naar de praktijk toe, neem ik aan, die ja, precies. Het vermoeden hebben. Zamfort breed hebben we daar afspraken over gemaakt dat we, en dat is wel heel uitdagend in deze tijd, is dat uh, iedereen die klachten heeft die passend zijn bij een corona, in een milde of in een ernstige vorm, dat die, uh, dat, die dat die, dat we die telefonisch spreken en dan een schifting maken van wie moeten we zien. Ja. Uh, en je probeert die mensen natuurlijk niet in de praktijk te hebben, maar of op een gescheiden moment te zien. Dus dat ze uit de andere patiëntenstromen worden gehouden, of ze thuis te zien. Of wat ook vaak kan, dat je ze niet hoeft te zien, maar uh, telefonisch uh, meerdere malen contact hebt over wat langere tijd. En meteen eerst dat doorsturen naar de GGD voor een test. Precies, dat is natuurlijk uh, heel informatief. Uh, en intussen zijn die testen natuurlijk ook voor iedereen uh, vrij toegankelijk. En ja, dan meestal uitslag binnen 1 tot twee, twee dagen. Uh, uh, ja, en de drukte zit dan voor ons ook, want dat is waar je naar nou vraagt. In de niet-corona-zorg. Yep. Uh, ja, uh, alle andere koorts, we zeggen, in dit seizoen gaan ook door. En, uh, en alle andere ziektebeelden en mensen die begeleiding en aandacht nodig hebben, dat gaat natuurlijk ook door. Dus ja. Nou ja, daar, is, uh, daar hebben we veel, veel tijd in de zorg voor nu momenteel. Ja, en, en natuurlijk, de zorg in het ziekenhuis wordt afgeschaald voor uh, niet-coronapatiënten. Uh, ja. Mensen met hartproblemen, kankerpatiënten, operaties, noem maar op. Uh, ja. Ook uw patiënten hebben daarmee te maken. Zeker. Zeker. En dan is het ook uh, aan ons om ook dat, dat uh, helder te vertalen. En ook echt te kijken, dat is natuurlijk heel erg van belang, van wat moet en kan geen uitstel hebben. Uh, een blinde blindedarmontsteking kan geen uitstel hebben, daar, uh, om maar eens wat te noemen. En, uh, uh, maar er zijn natuurlijk ook ingrepen, een uh, versleten heup die al een tijdje op een wachtlijst staat om vervangen te worden. Dat ja. kan dan misschien weer wel vooruitgeschoven worden. Ja. Dus wij proberen daar ook een rol in te spelen. En vooral aandacht te hebben voor, uh, voor de mensen die, die echt geen uitstel uh, velen. Of, en dat is ook zo dat mensen soms de huisartspraktijk in de, de ziekenhuizen meiden. Terwijl dat natuurlijk niet wenselijk is. Dus uh, die proberen we ook in oog uh, helder te houden. Uh, en te begeleiden daarin. Dus de oproep ook onder u uh, klanten zijn. Als je wat hebt kom dan naar de dokter toe, kom naar de praktijk. Zeker. En vooral uh, overleg. Mensen met koorts en hoesten en nou, het bekende rijtje klachten... Wat, wat in ieder geval bij corona kan horen... vragen we uitdrukkelijk om niet naar de praktijk te komen... Nee. maar eerst telefonisch te overleggen. Uh, en dan kunnen we aan de hand daarvan kunnen we bepalen wat er moet gebeuren... en, uh, en waar dat moet. En het telefoonnummer staat in het telefoonboek 571-2058. Zo is het. Ja. We krijgen ook nu de periode met de griepinjecties. Doet ja. u daar mee? Uh, zeker, zeker. En wanneer en hoe? Een landelijke campagne is dat natuurlijk. Jaarlijks. Uh, uh, uh, griep kan verrassend veel lijken op corona. Griep kunnen we goed vaccineren. Uh, in dit geval, dit jaar, is er een vaccin... wat zich richt op vier uh, griepvirussen... Uh, ja, de griep vanaf week 52 hè, is dat meestal eind december pas dat die griep gaat circuleren. Uh, dus dat vaccineren moet daarvoor. Wij hebben daar een aantal data voor uh, vastgesteld. We proberen de mensen dan ook dan weer uit elkaar te houden, fysiek uit elkaar te houden. Dus gespreide data en op gepaste afstand. En ze gaan niet de praktijk in en uit, maar in dit geval, in ons geval, de praktijk door. Dus we hebben een soort straat die we gaan maken waarbij mensen via de ingang naar binnen komen, worden gevaccineerd... en dan via de achteruitgang weer naar buiten gaan... en elkaar dus niet, uh, niet hoeven te passeren. En uh, de meest kwetsbaren die, uh, die, uh, prikken wij thuis en die uh, uh, worden opgezocht. En u adviseert om in ieder geval die griepinjectie te halen? Jazeker, ja. En uh, er zijn natuurlijk allerlei mensen met die, die kwetsbaar zijn. Dat, wordt, dat valt de laatste maanden heel veel, maar... Mensen met andere ziektes of ernstige longaandoeningen. Uh, dat spreekt dan voor zich. En de hele grote groep is natuurlijk de mensen boven de 60. Omdat we weten dat uh, ja, toch een eenvoudige griep daar uh, veel ernstiger kan verlopen. En uh, gecompliceerd kan verlopen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk vaak ook gezonde mensen. Maar die je dan toch preventief wil vaccineren voor uh, de griep. Ja, ja. Uh, uiterst interessant. En ik, uh, ik wil u enorm veel succes toewensen. Ja, dank u. In uw, pra uw praktijk, moet ik nu zeggen. Ja, ik wil u graag danken voor de mogelijkheid om, uh, om eventjes, uh, weliswaar vanuit de thuissituatie, uh, maar... Uh, u bent uh, er. Uh, te, ...te communiceren met de Zandvoorters. Koninginnenweg 34A is de praktijk. Nogmaals, telefoonnummer 571-2058. En ik wens u en mevrouw Klaver erg veel succes toe hier in het Zandvoortse. Dank u zeer. En een goed weekend. Hetzelfde. The summer sun is fading as the year grows old And darker days are drawing near South across the autumn sky And one by one they disappear I wish that I was flying with them Now you're not here Like the sun through the trees you came Gentle rain falls softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. Justin Hayward met Forever Autumn. Het is herfst. nou dat moeten we ook weten. Ook. Eh, als het goed is heb ik op dit moment aan de lijn onze burgemeester, eh, de heer Molenburg. Een, een goede middag. Ik... Oh, goedemiddag al, ja. Goedemiddag meneer ja. Jouwstra. Eh, burgemeester, het is uh, stil in Zandvoort. Het is uh, heel stil in Zandvoort. Uh, het is verdrietig stil in Zandvoort, zou ik ja. willen zeggen. Um, ja, normaal om deze tijd, um, hè, herfstvakantie, uh, zou er nog de uh, nodige reuring moeten zijn, maar um, ja, helaas, het is niet anders. Restaurants dicht, kroegen dicht, op het strand is er niets meer te koop, geen warme chocolade. Wel. Bij de strandpavillons. het is een ramp voor de, voor de ondernemers. Ja, ja, er zijn nog uh, op, op een paar plekken uh, uh, mogelijkheden om aan uh, takeaway te doen. Um, dus dat betekent dat je nog wel iets, uh, iets kan afhalen. Maar ja, het is natuurlijk inderdaad verschrikkelijk dat uh, afgelopen dinsdag het uh, besluit weer uh, over ons kwam dat, uh, dat alles dicht moest. Dat, uh, dat is een grote klap. En zeker in Zandvoort, waar je toch uh, ziet dat 50% van uh, de totale economie draait op uh, toerisme. toerisme en economie. Ja. Of op toerisme, uh, ja, is, dat, uh, is het een enorme klap. Wat ik niet snap, dat alle... Hoor ik zaken, restaurants zijn gesloten, ofwel TKW. Maar de viskramen op de boulevard zijn gewoon open. Ja, nou, dat, dat is een. Uh, inderdaad, dat moet ik vaak uitleggen. Um, dat valt onder de ambulante handel, oftewel de markten. Um, en de markten in Nederland mogen gewoon open zijn. En in feite vallen die viskramen ook onder. ...het fenomeen markt. En daar is lang over gediscussieerd en lang over gesproken in de, in de eerste lockdown. En toen is vastgesteld dat viskamer ja, dus tot markten gerekend worden en dus open kunnen. Dat betekent dat als het morgen mooi weer is en er wat drukte wordt, dat zij een goudmijn, een goudmijn hebben. Uh, zij, zij, sta, zij zijn open. Het is wel zo dat wij ze uh, gisteren ook via de handhaving hebben aangesproken... Op hun verantwoordelijkheid om echt te zorgen dat ook alle maatregelen heel goed nageleefd worden bij hun kramen. Uh, daar wordt ook scherp op gelet. En, uh, ja, er zijn ook extra hekken weer gedistribueerd om uh, te zorgen dat iedereen op afstand in ieder geval daar kan staan. Nou zijn de weersverwachtingen dusdanig dat uh, ja, we niet verwachten dat er hele grote groepen mensen naar Zandvoort gaan komen. Nou Even een strandwandeling uh, maken. Ja, en mensen blijven verblijven dan ook over het algemeen korter. We hebben natuurlijk in het voorjaar gezien dat het een paar keer echt heel mooi weer was in die lockdown. Nou, dat verwachten we nu niet. Maar nou, er is in ieder geval gisteren ook al uh, via, uh, nou, via de handhavers ook even goed gesproken van uh, hoe lossen we dat op. En, maar nogmaals, ja, zij mogen open. Uh, hoe is dit nu allemaal te handhaven? De, al die sluitingen van uh, hotels en uh, paviljoens en dergelijke. Restaurants ja. en kroegen. Even vooropgesteld, het uh, open, open. Dus overnachtingen mogen worden, worden aangeboden. Ja. Um, ja, en cafés en restaurants zijn dicht. Um, nou, daar wordt uh, in ieder geval door handhaving en de politie natuurlijk goed op gelet. Heeft u wat doen, maar, de handhavers? Om... Die, die, die beoordelen en kijken of zaken open zijn. Maar nou, we hebben nog geen meldingen gehad dat er sprake was van, uh, van uh, plekken waar, uh, waar toch uh, ongeoorloofd zaken geopend zijn. Het was één, uh, één, één kroeg uh, in de Halterstraat die gesloten ja, was voor de lockdown, uh, althans voor deze situatie geweest, dat, ja. uh, toen moesten de kroegen nog om tien uur dicht. Nou, daar bleek om half elf nog uh, veel reuring in de zaak te zijn... en uh, onder zwaarschuwingen waarschuwingen de politie werd dat niet opgelost. Dus daar is uiteindelijk het besluit genomen om te sluiten... en uh, ook de sluiting over te gaan. Ja. Eh, drinken of feestjes thuis met erg veel familieleden opeens. Eh, hoe wordt daarop gecontroleerd? Nou, in principe is het natuurlijk niet zo dat er uh, achter de voordeur gecontroleerd wordt. Dat ja. heeft de premier ook uh, veelvuldig gezegd. Uh, ja, daar ligt ook echt een hele belangrijke verantwoordelijkheid van mensen zelf... Um, en ja, ik, ik ben niet zo'n burgemeester die zegt van uh, op het moment dat je ergens uh, iets constateert, moet je onmiddellijk erachteraan en gaan bellen. Nee, als er, als er echt overlast of evidente grote problemen zijn met uh, grote dromme mensen thuis, nou, dan is het wel goed dat dat gemeld wordt. Um, maar ja, dat is, in, dat is in feite heel lastig te controleren of mensen thuis uh, uh, met, uh, met grote hoeveelheden mensen bij elkaar komen. Des te meer, omdat je natuurlijk ook als je kijkt, we krijgen dan elke dag de overzichten van besmettingen en, en, en waar haarden zijn, en ja, waar clusters van besmettingen zijn, dat je toch ziet dat heel veel besmettingen echt nog gewoon via de thuissituatie lopen. Nou, ik kijk dat in mijn privé situatie ook. Ik heb mijn schoonouders al heel lang niet gezien. Laat staan dat mijn kinderen hun opa en oma al heel lang niet gezien hebben. Uh, en ja, een van mijn zoons woont in Amsterdam... die heb ik zelf al heel lang niet gezien... Nee. dat we echt willen voorkomen dat er in de overloop... van ja, zijn leven, zijn studentenleven in Amsterdam... naar ons leven besmetting ontstaan. Maar dat vergt enorm veel discipline. En uh, uh, ja, dat, dat zal voor heel veel mensen heel lastig zijn. Is die discipline er ook bij bijvoorbeeld de supermarkt in Zandvoort, waar de ijs is, en er staat uh, duidelijk op posters... dat iedereen één winkelwagen moet hebben... en dat wordt toch uh, massaal genegeerd... Uh, men loopt gewoon naar binnen toe en zegt, we zijn met vier, vijf man en er is dus één wagentje genoeg. Ja. Nou, we, hebben, uh, in de periode, we hebben in de eerste periode gezien dat daar heel erg streng door de supermarkteigenaren op gelet werd. Nou, toen was alles weer er een soort versoepeling gekomen waarbij je zag dat er weer wat makkelijker mee omgegaan uh, werd. Maar dat gold eigenlijk voor de hele samenleving. We hebben natuurlijk een soort, ja, soort opluchting in die zomer gehad. Uh, je ziet nu dat dat weer aangescherpt wordt, mede ook naar aanleiding van de laatste maatregelen die genomen zijn... Er is gisteren contact geweest, met, uh, ook vanuit de gemeente, met alle supermarkteigenaren... om ze nog eens even stevig op hun verantwoordelijkheid te drukken. En we hebben ook met de handhavers afgesproken dat die gewoon hun rondjes maken... langs de supermarkt om te kijken of dat ook gebeurt. Het zijn ook vooral... Het, ja, het is de oorzaak. is natuurlijk de bezoekers die ook steeds agressiever worden tegen jong personeel. Ja, dat klopt. Ja, het, het, het, het is heel verdrietig om te constateren dat... Um, ...deze crisis, om het gewoon echt maar even echt bij man en paard te noemen... ...toch niet het mooiste in de mensen uh, wakker nee. maakt. Nee. Uh, wij merken dat ook in de reacties die we als gemeente krijgen. Uh, uh, het polariseert natuurlijk heel erg. Hè. Er is een groep mensen die zegt van ja, we hebben er helemaal niets mee en het is allemaal onzin. En je hebt een groep die zegt van nou, het mag allemaal nog wel weer een, een stuk strenger en een stuk steviger... Um, nou, die groepen die, die, die worden wat groter. En je ziet dat daarmee het midden, uh, ook doordat in de media natuurlijk die, die extremen heel erg uitvergroot worden. Het midden van de mensen die zegt van nou, um, het is oké okay voor mij en uh, ik draag gewoon mijn steentje bij om, uh, om dat virus eronder te krijgen. Uh, dat dat wat onderbelicht is. Um, uh, gelukkig moet ik ook wel constateren dat uh, voor zover wij dat... Ja, zien en kunnen overzien. Het overgrote deel van de mensen is gewoon keurig en netjes gedragen, ook ten opzichte van elkaar. Dus mijn, laten we ons niet focussen op die kleine groep die die, die agressie vertoont. Precies. Hoeveel Covid besmette personen zijn er nu in Zandvoort? De, de, we, we krijgen dagelijkse stages door. Ja. Um, wij zitten nu zo een beetje op gemiddeld. Um, um, dus, ja, dat zijn dan het positief geteste mensen. ...van tussen de vier en de zeven per dag. Ja. En daarmee zitten wij... Uh, ...relatief heel erg op de onderkant... ...van het gemiddelde in de regio. Dus In dat opzicht is Zandvoort... Is ja, ...een beetje een merkwaardige uitschieter... Uh, ...dat wij we relatief weinig besmettingen kennen. Dus eigenlijk zitten we in het gele gebied? Nou ja, als je het een beetje... Uh, uh, ...vergelijkt met, met uh, bijvoorbeeld... Uh, ...de gemeente in onze directe omgeving... ...zie je dat daar... Uh, ja, meer, meer uh, positief getest wordt... Uh, je ziet ook vaak dat dat heel erg voortkomt bijvoorbeeld uit clusters van, van grotere bedrijven waar dan een paar mensen ziek worden die heel veel mensen aansteken. En ja, nou dan zie je dat enorm op, op een, omhoog gaan. Ja. Dus ik, ja, ik zeg niet dat hè, die situatie in Zandvoort al blijvend is. Want het kan in één keer kan er ook weer een cluster in Zandvoort ontstaan waar we toch weer uh, wat gaan pieken. Um, maar vooralsnog is het, is het relatief rustig. Um, Hoeveel van de bank... deze mensen liggen in het ziekenhuis momenteel? Um, ik heb op dit moment geen beelden op hoeveel mensen er exact in het ziekenhuis liggen vanuit Zandvoort. Oké, okay. andere vraag. Worden de politiemannen en de boa's ook wekelijks getest... Um, in ieder geval weet ik dat er bij uh, de BOA's uh, uh, heel goed in de gaten de politie kan ik daar niks van zeggen. Uh, daar gaat de politie zelf over dat bij de BOA's daar heel scherp op gelet wordt. En ik weet ook dat er uh, inmiddels uh, heel kort geleden weer een aantal BOA's even tijdelijk in quarantaine zijn geweest omdat een collega besmet was, was. Dus daar wordt heel scherp op gelet. Worden ook de leden van de gemeenteraad getest? Uh, nee, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Dat op het moment dat ze klachten hebben, dat ze getest worden. Hetzelfde geldt ook voor de collegeleden. Ja. Uh, voor zover ik het kan overzien, uh, is iedereen uh, uh, in goede gezondheid. Uh, het is zo dat uh, gemeenteraden zijn ook uh, uitgezonderd van het verbod om samen te komen. Het is wel zo dat de komende week wel met de leden van de gemeenteraad... Het gesprek aan wil gaan met de vraag. We hebben een, een keurige vergaderopstelling op anderhalve meter afstand, waarbij iedereen ook gewoon zich heel goed en netjes aan de regels kan houden. Um, in de eerste periode waren er een paar raadsleden die zich daar niet heel erg comfortabel nog bij voelden. Afgelopen periode is dat goed gegaan, maar ik vind dat we dat gesprek wel constant met elkaar moeten hebben. Van willen we dit of moeten we toch weer naar bijvoorbeeld digitaal vergaderen. Dat laatste heeft overigens niet mijn voorkeur, want nee. ik vind in democratie is het wel heel goed om elkaar ook echt in de ogen te kunnen kijken. Ja, het lijkt me wel aardig als de gemeenteraad ook een mondkapje op moet. Zeker bij de voorlezers ah, ja. van de Algemene Beschouwing volgende week. Uh, ik denk dat dat een beetje onverstaanbaar wordt, uh, ja. maar uh, ja, laten we het ophouden dat ik wel uh, tot nu toe zie dat mensen zeer gedisciplineerd aan de regels houdt. En nu dat mondkapje steeds meer ingeburgerd raakt, uh, ja, ik zie het ook nu uh, steeds meer verschijnen in winkels en op straat. Uh, denk ik dat het ook logisch is dat uh, gemeenteraadsleden, zodra ze niet op hun plek zitten, ook een mondkapje dragen. Maar nogmaals, het is op dit moment nog ieders eigen verantwoordelijkheid, want het is een advies en er is nog geen verplichting in deze samenleving. Precies. Uh, heeft u afgelopen maandag nog naar de tv-erstelling van de Vara kunnen kijken over het circuit? Uh, ik heb de documentaire uh, gezien. Ik had hem uh, uh, gezien. Uh, in een soort preview, in, uh, in, nog, uh, in een soort gluwe montage. En ik heb een maandag heb ik hem uh, uh, ook nog even op de televisie bekeken. Heeft u commentaar hierop, deze film? Um, nou, laat ik zo zeggen dat ik vond het een mooie documentaire uh, in heel veel beelden die er getoond werden. Um, ik vond persoonlijk dat het um, een, een iets te eenzijdig beeld gaf waarbij ja, de nadruk toch misschien iets meer op de positieve flow had kunnen liggen die de Formule 1 voor Zandvoort met zich meebracht. Uh, de tegenstellingen werden wel mooi in beeld gebracht uh, en de teleurstelling uiteraard ook dat het uiteindelijk niet doorging. Maar ik vond hem wat eenzijdig in zijn benadering... en tegelijkertijd vond ik het wel een mooi documentaire. Uh, goed gemaakt. Uh, ik vond het stukje van de Nagelstudio iets te lang duren... dat dat wat mij betreft tekens op kort gemogen. Ik ben het helemaal met u eens en heb ik daar geen vragen meer over. Hm. <laughs> uh, wat is uw laatste boodschap... de boodschap die u alle zondvoerders wil meegeven? Nou, ik, ik zou echt iedereen willen benadrukken... Uh, uh, hou vol, het is een ongelooflijk lastige tijd... We zijn in het college op dit moment heel hard bezig om ook uh, uh, te komen in de richting van een herstelplan. Wat wij in december aan de gemeenteraad willen voorleggen. Um, blijf ook niet op je handen zitten. En als er problemen zijn, meld dat. Um, alle collegeleden hebben ook hun, uh, um, we zeggen, echt hun... Een voelspriet en uitstaan in de samenleving. Ik geef één voorbeeld. Uh, collega gert Jan-Bluijs houdt nauw contact met de woningbouwcorporatie om te kijken of daar toevallig het aantal huurachterstanden oploopt. Dat is vaak een eerste indicatie om te zien dat mensen in de problemen komen. Nou, als dat echt begint af te wijken ten opzichte van wat, wat normaal is, dan weet je, hier is echt wel wat corona gerelateerd aan de hand. Uh, Collega Van Heij doet dat met de ondernemers. Collega Van Haafde uh, is ook met, echt met de sportgoed uh, in overleg. Um, we gaan de komende periode echt de vraag nog nadrukkelijker stellen. Meld u hoe u vindt dat we met dat herstelplan uh, aan de gang moeten. Maar hou vol. Um, en ja, het, het, het, het, ik, ik word er ook af en toe moedeloos van. dat het. Eh, ja, maar dat nog... kan niet. U moet het nee. positieve beeld geven. <laughs> ik, ik blijf altijd heel positief. Maar eh, dat, het, eh, dat het vooruitzicht zo lastig is eh, te plannen met elkaar. Ik ben altijd iemand die graag de problemen van vandaag, morgen opgelost heeft. Maar dit heeft een lange adem nodig. En ik roep echt iedereen op om dat met elkaar te doen. Ja, het zijn de donkere dagen. We gaan naar de feestdagen toe. Nou, er is weinig feest. Nou ja, ik hoop dat we met kerst in ieder geval op een bepaalde manier met, met elkaar toch samen kunnen komen. En, en tegelijkertijd heb ik ook gezien dat het aanpassingsvermogen van mensen enorm is. En daar, dat troost mij ook in deze lastige tijden. We blijven positief, burgemeester. Heel goed. U gaat de komende week in met algemene beschouwingen. Dat klopt, die, die zijn volgende week dinsdag. Dan is de begroting en dan... Uh... Uh, ja, dan zullen alle partijen hun, hun visie uh, neerleggen op tafel. Uh, nou, ja, die begroting... Uit de ervaring weet ik dat het een hele lange zit is als iedereen zijn papiertjes gaat voorlezen. Dat klopt. En uh, ja, we hebben acht partijen in de gemeenteraad. En uh, die willen allemaal een zegje doen. En daar hebben ze gelijk in. Want die hebben ook allemaal een achterban die, die van ze verwacht uh, dat ze hun punt uh, maken. Um, ja, dat vind ik wel het mooie van onze democratie. Dat ook iedereen daar de ruimte in krijgt. Maar het zou een keer anders moeten. In plaats van het ja, voorlezen van een stuk papier. Nou ja, ik, laat ik zo zeggen, ik kom uit een, uh, een, een gemeente waar ook uh, de algemene beschouwingen in ieder geval staand werden voorgelezen. Door de, de, de inbrengers staand werden voorgelezen. Dan duurt ze niet zo lang. Ik, nou ja, dat, dat geeft in ieder geval meer dynamiek. Dus, ja. uh, maar goed, ik ben uh, nu net een jaar burgemeester. Ik heb het allemaal een jaar goed aangekeken. En, ik zal ook in de richting van de raad nogal mijn bevindingen en voorstellen doen om eens te zeggen van... ...hé, hey, dat zouden we anders kunnen doen, maar ik moet zeggen dat over het algemeen ja, men ook wel uh, tevreden is... ...en ook niet te veel tegelijk moet willen veranderen. Ik dank u heel erg voor dit gesprek. Ik wens u veel wijsheid de komende week en vooral veel wijsheid voor onze gemeente Zandvoort. Graag gedaan en ik wens u nog een, een, een uh, mooie uitzending vandaag. En een prettige zondag voor u.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 My heart's a thumping, you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday, and so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Ik ben Morrison met Brown Eyed Girl. Uh, aan de telefoon heb ik momenteel uh, ons zondvoorter Sjaak Balkenende van de Bruna. Uh, Klopt, goedemorgen. Goedemorgen Sjaak. Goedemorgen. Uh, nee, goeiemiddag is het nu. Is het al middag? Ja, ja joh, het gaat zo ja, ja, ja. snel. Uh, Sjaak, uh, we gaan weer praten over uh, natuurlijk de top 10 boeken. Zeg maar de Klot. top 5. Top 5, ja. Top 5. Welke stijgers en dalers er zijn... Uh, ik had aan het begin van de uitzending had ik Jan Lammers uh, met ja, zijn ja. boek. Uh, en die zei van, ja, mijn boek komt ook te koop bij de Bruna. Ja, dat klopt. Nou, zullen we daar dan maar even mee starten, hè? Ja, ja want uh, uh, uh, dat boek is zo groot en uh, zo zwaar, daar moet je ja, een uh, speciale uh, fundering voor maken. Waarschijnlijk wel, want we hebben de aarde van besteld, maar hij weegt 2,5 kilo. Ja. En is uh, uh, 400 pagina's uh, dik. Ja. Uh, ja, en dat is een boek wat in principe eigenlijk alleen maar online te bestellen is. Ja. Alleen voor Zandvoort maken ze natuurlijk een uitzondering. Geweldig. Want uh, onze uh, ons dorp kan niet zonder gewoon een fysieke boekhandel waar die te koop is. Nee, precies. Nee, dat had ik al Jan gevraagd van, hoe zit dat? Hij zei, ja, ja uh, we gaan ook naar Sjaar toe. Ja, klopt. 59 euro op, in, online. Ja, online is die 65 euro en bij ons is die 59. Ja, geweldig. Want online betaal je nog uh, een ja. stukje van de verzendkosten erbij. Ja. En hij komt uh, 28 november in de winkel. Duurt nou. nog even. Hij heeft er in ieder geval voldoende laten drukken. Ja, dat geloof ik ook. We krijgen er aardig wat binnen, de eerste zending. Uh, nou, dat wordt even de fundering inderdaad een beetje onderhouden. <laughs> Als die binnenkomt. Maar het is natuurlijk uh, grandioos dat daar een mooi boek van is. En dat, uh, er staan ook heel veel foto's, lees ik, uh, uit zijn eigen archief. Precies. Uh, en Jan uh, is toch een, uh, een icoon in, uh, in Zandvoort, ja. toch? Ja, iedereen ja. kent hem en hij kent iedereen. En hij kent iedereen, klopt. En hij komt hier ook al jaren over de vloer. En het is gewoon heel leuk uh, dat dat boek uh, bij ons uh, kan komen. Uh, uh, het zou leuk zijn als uh, op het moment dat de boeken bij jou binnenkomen dat hij eventueel ook nog een handtekeningen sessie doet. Ja, daar heb ik ook wel aan gedacht. Maar we zitten natuurlijk wel met het corona-verhaal. Ja. Het corona-verhaal. Dus ik mag maximaal uh, 18 mensen in de winkel hebben. Dan gaat hij uh, buiten aan een tafeltje zitten. En dan kunnen ze buiten. Ja, maar dat hangt van het weer af, Pieter. Ja. <laughs> maar ik zit er wel aan te denken om er met Jan eens even over te hebben... van kunnen we daar wat mee gaan doen, ja of nee. En ja, ze als zet... het niet in de winkel lukt... dan kunnen we misschien ergens anders wel een locatie vinden waar dat kan. Dus, zit een racewagen voor de deur. Ja, dat zou prachtig zijn. Ja, toch? Ja. Dus ik, uh, maar ik weet pas sinds een week dat wij hem binnenkrijgen. En ik moet er eens dus even met Jan over hebben en met uh, Mark Koenze, Dat is een van de dus, makers van het boek. Precies. Om te overleggen van, kunnen we daar wat mee? Want het is wel leuk om er toch wat aan te doen. Ja, een tentje voor de deur. De inlopen tekenen en, en weer doorlopen. Ja. Dat moet wat te doen zijn. Maar in de winkel zelf wordt het een beetje een probleem. Omdat ja. je gewoon uh, ja de afstand moet bewaren en mijn winkel is wel erg lang, maar niet, uh, niet breed. Nee. Dus de, dan moeten we even met de regels die er zijn even een beetje uh, rekenen. Nee, en de normale verkoop moet natuurlijk ook gewoon doorgaan. Ja, daarom. Ik kan niet zeggen van het uh, komende half uur mag er even niet gewinkeld worden. Nee. Dat gaat niet. Maar <lacht> het gaat er wel wat, uh, wat over. Uh, we lezen dat zonder meer Ja, wat er gaat gebeuren. Dat gaan we doen. Uh, ja. Ander onderwerp nog, kinderboekenweek. Ja, die is al afgelopen. Ja, Hoewel er zijn nog wel kinderboekweekgeschenken, omdat uh, de verkoop dit jaar toch wel landelijk wel tegengevallen is, ja. uh, komt ook doordat de scholen er niet zo erg mee bezig geweest zijn. Dat idee heb ik wel. Sommige scholen wel, maar ook een aantal uh, niet. Um, ja, uh, dus we hebben nog, we hebben nog steeds nog uh, een stuk of kinderboekweekgeschenken. Dus als er nog uh, kinderboek gekocht wordt, dan krijgen ze die er nog bij. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar de uh, top 5. Ja, wat uitspatten. Ja. Toch? ja. Uh, de boeken top. Nou, ik heb hier de top 5 voor me. Ja. Uh, zijn, op 1 zijn het allemaal nieuwe titels. Dat is wel leuk. Op nummer 5 staat David Attenborough. Ja, geweldig. Uh, nou, die ken je waarschijnlijk wel. Ja, geweldig. Een filmmaker van. Als je hem de... hoort praten en ja. ziet, dan weet je niet dat hij al in ver in de 90 is. Nee hè? het is een uh, onwijs oudere man al, maar hij is nog helemaal actueel met alles wat hij beleeft en... Je hoeft hem niet uh, te zien, alleen zijn stem al is herkenbaar. Ja. Kijk, ook door de ogen van de man die de natuur een stem gaf, staat ook aan ja, het van zijn verhaaltje. Ja, precies. Nou, ja, hij is, is beroemd. Ja, dat boek moet je over hebben. De natuur, en hij heeft ook zijn eigen ideeën over de toekomst natuurlijk, wel, wel hoopvolle boodschappen voor de toekomst, maar het is een uh, indrukwekkende persoon. Terecht. En ook het boek. Dus het moet een stijger worden naar nummer 1. Ja, ja, hij is zo pas uit. Dus dat gaat nog wel komen. 23 oktober is hij uitgekomen. Oké. Okay. Dus, uh, of, of komt hij uit? Nee, hij is uit, maar hij is meteen al... De eerste versie is al uitverkocht. <laughs> die is in het druk. En 23 oktober komt hij weer binnen. Oké. Okay. Dus, uh, en dan op nummer 4, dat is een heel ander boek. Dat is een uh, kookboek. Ja, dat begint nu... Uh, aan het eind van het jaar komen er allerlei kookboeken uit... Van Otto Lenghi, nou, misschien wel bekend, uh, een kookboek over veel groenten, uh, ja. en die beschrijft wat voor receptie je allemaal neer kan zetten daarmee. Dus het is, uh, wat vind je, stand... een aanrader? Uh, wat zeg jij? Vind je dat een aanrader? Nou, ik ben geen koker. Dus... Ik ook niet. <laughs> Dan laat ik aan mijn vrouw over. Ja, ik maar... ook. Ik, eh, het lijkt me wel, de kookboeken gaan altijd enorm hard in deze tijd van de jaren. Precies. Dus er is eh, sowieso ja. wel publiek voor, want anders had hij niet op, eh, op vier gestaan. Nee, precies. En dan krijgen we nummer drie. Ja. Ja, dat is een uh, titel van de vorige top 5 al. Het Zoutpad. Uh, ja, dat is een uh, boek van twee mensen die uh, in een paar dagen alles kwijtgeraakt zijn in hun leven: de huis en, en ziekte en. Dan gaan ze samen op stap en dan lopen ze de zuid Coast route in Engeland. Uh, en daar ja, maken ze van alles nog wat mee. En zo komen ze tot de conclusie hoe ze om moeten gaan met verdriet. En de natuur helpt daar een handje bij. Ja, heel bijzonder boek. Ja. Ja. Nummer twee. Nou, nummer twee, die, uh, mag ik misschien niet zeggen, maar dat durf ik wel te zeggen. Die zal jou wel aanspreken, denk ik. Een boek Hans Wiegel. Ja. Ja, ja. hè? ja eh, eh. Mij ook hoor, het is uit mijn jeugd... van de tijd van Wiegel van Acht en uh, De Uil. En, uh, hij kwam een keer dan... naar Zondvoort... om hier een ja. spreekbeurt te houden. Hij ja. stond alleen maar op de lijst... voor de Tweede Kamer, en meer dan niet. Hij zat er nog niet in. En ik haalde hem op bij de trein... en bracht hem naar het gemeenschapshuis. Ja. En we liepen naar binnen toe samen. En hij zei, oh, oh, dit wordt heel erg... want Godfried Beaumont zit in de zaal. Hij oh, was oh, bezig ja, ja. met een boek... De man met de witte das of zoiets... Ja. En, eh, en uiteindelijk kwam dat boek uit van Godwee Bomans en dat was heel romantiek geschreven, Hans ja. is de eerste man die ook werkelijk gelooft wat hij zegt en dat met het geluid van langscherende meeuwen oh. ja, prachtig hij ja? heeft het, het nog steeds wel? overstandwoord ja, ik, ik heb hem zelf ook meegemaakt in Lissen. We wonen natuurlijk in Lissen. en daar had je de grote bloembollenveilinghallen. Ja. En daar sprak hij toen de tijd voor duizend mensen uit mijn hoofd te weten in die richting. Het was ongelooflijk. En toen stond er iemand op en die riep dus, nou, ik kan het wel zeggen hoor, hoi, klootzak. En toen zei hij, wat zegt u? En toen zei hij, klootzak. Toen zei hij van, oh, aangenaam, mijn naam is Wiegel. Ja. En Dat blijft me ook altijd bij, hoe die ja. de publiek bespeelde. Hè? Ja, precies, precies. Ja, mooi interessant boek. En dan op nummer 1, dat is weer wat anders. Dat is van, misschien ook wel bekend, Merlijn Kamerling. Dat is ja. de zoon van Anthony Kamerling. Ja, ja. En ja, dat is op dit moment uh, nummer 1. Dat is het meest verkochte boek hier in de winkel. En dat uh, ja, ik heb toevallig vorige week een reportage op tv gezien. Ja, dat heeft al indruk gemaakt hoe, uh, hoe dat gezin zeg maar met elkaar verder gaat nu. Ja, ja. Na wat er met Anthony gebeurd is. Ja. Ja. Zijn, er, zijn er nog uh, uh, verdere stijgers te verwachten? Uh, nou ja, dus nee, op dit moment ja, er komt er natuurlijk de komende weken enorm veel uit. Uh, eentje die je wel weer zal gaan doen, dat is van Martin Meiland. Ja. Van uh, de bekende serie. Ja. Uh, ja, daar wordt ook heel veel van verwacht. Uh, en hoe gaat het met de zusters? Met de zussen is het een beetje over nu. Oh, mijn echtgenoot die verslint ze momenteel. Zware ja, boeken, 500 bladzijds. Ja, hè? Nou, och, uh, och, och. dan heb je geen kind aan het natuurlijk. Als nee, nee precies. Deze, hè? Nee, maar deel, uh, ze zitten allemaal op deel 7 te wachten. Die komt ja. in februari uit. En ze uh, worden nog wel verkocht, maar niet meer in de aantallen die we uh, nou, bijna een jaar lang gehad hebben. Dus dat is, uh, iedereen zit op het laatste deel te wachten. Ja, Even een, een gewetensvraag. Uh, nu alles dicht is en stil is, zit iedereen thuis. Merk je nu ook een stijging van de verkoop van boeken? Nou, op dit moment nog niet. Dat blijft wel gelijk. Maar in maart hadden we dat natuurlijk wel. Maar toen was ook de bibliotheek drie maanden dicht. Ja. En, en toen was de lockdown eigenlijk nog erger dan nu natuurlijk. Want het, het is een lichte lockdown, maar er is al aardig wat dicht. Maar toen was er nog veel meer dicht... Ja. Dus de kledingzaakjes waren dicht en, en, en gewone winkels hier en daar ook. En toen hebben we echt een gigantische omstijging, een stijging in de omzet van boeken gehad. Ja, kan me heel goed ja. voorstellen. Je hebt en toch wij dachten allemaal, we gaan de, de, de, noem dat, de regeling aanvragen bij de regering. Ja. Ik heb s'avonds ook achter de computer gezeten, de Nauwregeling, of weet ik hoe die heet. Ja. Maar dat, was, dat is absoluut niet nodig geweest, gelukkig voor ons. Ja. Maar nee, ja, voor, voor de horeca is het een drama. He? Ja, verschrikkelijk. Ik heb ja. medelijden met al die eigen pachters. Ja, impactors. zeker. Dat is, uh, als je dan gelukkig nog een goede zomer gehad. maar je valt weer in een gat dat er helemaal niks te verdienen valt. En ja, en is... hoe lang duurt het, hè? En hoe lang duurt het? Want ik las net weer dat het wel tot half december kan duren. Dus schrijf van Disson nu weer in de krant. En ja. ja, dat is uh, vreselijk. Niet, nee, ja. het is niet opwekkend. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja, ik bedank je, je enorm voor uh, ja? deze mededeling over de top 5. Graag gedaan. We houden je uh, vast om uh, dat continu te vervolgen. Ja, de is De stijgers en leuk. de dalers. Ja. Doen we. En uh, ik denk dat ik uh, eventjes binnen binnen stap voor een boek van David. Want dat Juist. is toch heel bijzonder? Dat is een heel bijzonder. Ja, of je moet het dan van Ankie cadeau krijgen natuurlijk. Uh, dat bedoel ik. Ik zal het heel ja. voorzichtig zeggen. Oh, Oké, okay. hey, bedankt Pieter. Ja, jij ook bedankt. Succes verder. Dank je. Ah. Dag Jaak. Uh, Sorry, maar ga je verder met de agenda? Ja, ik ga dat was... nu door ja, met de goed. agenda. Helemaal goed. Uh, want uh, er is toch wel het nodige te doen hoor. Ondanks dat bijna alles is afgelast. Uh, is het toch nog uh, genoeg? Bijvoorbeeld, uh, de, de film waar ik met Freek Veldwis over gepraat heb. Magic Moment. Die film die wordt elke dag afgespeeld in het Zolfs Museum. In de stelkamer En aanraden. Ga kijken en luisteren. Dan morgen is er een wildwandeling met beurlende herten. Die staan stil en u moet lopen. En dat gebeurt in de waterlijnduinen. Aanmelden gaat via de website www.zondvoortgoeswild.nl Het is altijd leuk om al die herten te horen. En af en toe ook te zien vechten. En uh, je vindt geweien en die geweien... Mag je, ik mag het niet officieel zeggen, mag je meenemen. Uh, morgen is ook de uitslag van de winnaar van het EK Zandsculpturenwedstrijd. En dat zal omstreeks vijf uur plaatsvinden bij het Zalversmuseum. Uh, ik ben er eens langsgelopen gisteren. Uh, het ziet er perfect uit. Hoe die mensen dat in een paar dagen tot stand kunnen brengen is heel bijzonder. Uh, de jury die bestaat onder andere uit Gertjan Bluis en Belinda Geurensen. Maar ook drie jongeren van het Wim Gertenbach-college. Ik ben benieuwd of die meningen elkaar een beetje aansluiten. Uh, en wie dan de winnaar is. Er zijn overigens twee Nederlanders bij, uh, soms um, Hou er rekening mee. Aanstaande zaterdag, 5, uh, 24 oktober, dan uh, gaat de klok een uurtje terug. U kunt een uurtje langer slapen. Dus aanstaande zaterdag, één uur meer slapen, de klok terug. En volgende week zondag, de 25 oktober, dan is het uh, ontmoetingsdag in de Korverhal. Er zijn 4000 mensen uitgenodigd om een griepinjectie te komen halen. Uh, van het huisartsencentrum Zandvoort is het uitgegaan. En, maar je moet wel komen op het uur dat op die uitnodiging staat. Het Gaat dus niet om 9 uur voor de deur staan. Dan, is, dan moet je wel eerst weten dat het wintertijd is, anders dan sta je een uur in de kou... Uh, dus je moet uh, komen op het moment dat op je briefje staat wat je thuis hebt gekregen. 4.000 man bij de Corvigals. hebben nog nooit zoveel mensen binnengehaald. Nou, dat gedurende de hele dag. Dat zijn uh, de agendapunten die nodig zijn. We kijken even naar een muziekje en dan ga ik iedereen bedanken. Taylor met een glas of champagne. Uh, lieve luisteraars, we komen aan het einde van deze twee uur... Uh, Goedemorgen Zandvoort, schuine streep middag. Uh, wilt u het programma nog naluisteren, uh, vanzelfsprekend... dat is aanstaande maandag, uh, dan uh, kunt u gewoon naar de uitzending luisteren... want dan komt er een herhaling van 10 tot 12 uur. Dus dat is aanstaande maandag. En wilt u volgende week nog een keer naluisteren, of de week daarna... Wel gaat dit naar uitzending gemist www.zfmzandvoort En vult de datum en de tijd in En dan kunt u het nogmaals Naluisteren Wij bedanken voor de techniek en de regie van Koper, Jan, je deed het geweldig Bedankt voor alles De muziek, Cor Draaier. de redactie Gert van Kuik Gert, wat een mooi artikel in de Zandvoortse krant Misschien dat dat ook Een moment is om eens terug te kijken uh, Met Gert Over de toekomst uh, ja, mijn naam was Pieter Jouwstra. Ik uh, wens je allemaal een prettig weekend. En tot volgende week. U gaat nu luisteren naar... Als het goed is, je met naar ABC... The Night You Murdered Love. Ja, dat klopt helemaal. En ook jij bedankt, hè, Pieter. Ik denk dat de luisteraar weer uh, ontzettend blij was... om uh, je stemgeluid te horen. We waren er weer. It's cold outside the night. Love on the night. Age. I was taught to respect. that a broken heart, girl. Ain't a thing you collect. Close your eyes and say, Nothing lasts a day. You're wasting my time. Yeah, I love to love you. Close your eyes and say, to love you.